It's a nice day for a white wedding It's a nice day to start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 En juist als het zo druk is, veel reuring in de zaak, ja, dan vind ik het onwijs leuk om bij te springen. Dus dat doe ik dan ook met alle liefde. Daar krijg je lekker energie van? Daar krijg ik zeker energie van. Ja, van, veel, van veel doen krijg ik energie. En op het moment, ja, op een regenachtige dag, dan hoef je mij niet op de viskar te zetten, want daarvoor word ik. Ja, niet heel blij van, in ieder geval. ja kak je helemaal in. Dan kak ik helemaal in, dat kun je wel stellen. En je ziet er verder ook sportief uit. We kregen natuurlijk ook de folders van de VVD, heb ik ook gezien, een sportieve uitdaging. Doe je ook aan sport? Wat doe je dan? Ik doe zeker aan sport. Vanaf jongs af aan heb ik voornamelijk heel veel gehockeyd. En eigenlijk de laatste tijd ben ik voornamelijk bezig ook met hardlopen.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 To seize everything you ever wanted One moment That you captured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 This hole that is taping, this world is mine for the taking, make me king, as we move toward a new world order, a normal life is boring, but superstardom's close to post-mortem, it only grows harder, homie grows hotter, he blows us all over, these hoes is all on him, coast to coast shows.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 And there's no movie, there's no Makai Pfeiffer This is my life and these times are so hard And it's getting even harder Trying to feed and water my seed plus See, there's all the part of between being a father and a prima donna Baby mama drama screaming on Too much for me to wanna stay. stand one spot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 Zing op me met wanhop, is echt zo. Ik wil je bellen, maar het gaat niet. Ik klap weer tegen last van niet ventilatie Ik dacht dat hij echt liefde, dat bestaat niet. Maar schijn me drie, kijk hoe Cupido weer raakt ziet. Zo veel frustratie en luister, ik ik wil niks liever ben verbind door je liefde ben ja. jij als je me mist. Laat me beter zitten, zijn, ik kan, kan, dat je niet echt loopt. En met de nacht het 130 op de beelstroom. Om bij jou te zijn. Ik ben niet gek, maar ook. de spins weer zwart. Want jij maar zult niet in. 130 op de beelstroom. Zolang we samen zijn.